Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Techbedrijven in de VS gaan gezamenlijk minstens 500 miljard dollar investeren... in kunstmatige intelligentie. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt. OpenAI, Softbank en Oracle gaan onder de naam Stargate... een computerinfrastructuur creëren. Voor het project zijn grote datacenters en energiecentrales nodig. En die worden in Texas gebouwd. Met de aankondiging wil de kerstverse president aantonen dat de economie onder zijn leiding een impuls krijgt. Volgens Trump zal het AI-initiatief 100.000 banen creëren. Bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin op de westelijke Jordaan-oever zijn zeker negen doden gevallen. Tientallen raakten gewond, melden Palestijnse autoriteiten. Israël voert een grote legeroperatie uit in de stad. Premier Netanyahu stelt dat de aanval nodig is... om aan Iran-gelinkte militanten te bestrijden. Het is onduidelijk hoeveel burgers of gewapende militanten zijn gedood. De wolfin die maandag in een schuur in het Gelderse dorp Hengelo werd gevonden... is mogelijk eerst aangereden. Gisterochtend deed een automobilist een melding van een aanrijding met een wolf. De politie heeft daarna geen contact meer kunnen krijgen met de melder. Nadat ze was gevonden in de schuur is de wolf onderzocht. Omdat ze geen ernstige verwondingen of botbreuken had... is het dier gistermiddag verdoofd en teruggezet in het bos. PSV is zo goed als zeker door in de Champions League. De Eindhovenaren wonnen afgelopen avond in Servië met 3-2 van Rode Ster. PSV kwam met 3-0 voor, maar na een rode kaart... wist Rode Ster nog twee keer te scoren. Door de zegen heeft PSV 11 punten. En dat lijkt genoeg voor de play-offs. Het weer, bewolkt met regionaal mist of nevel, koelt af naar de temperaturen rond het vriespunt. De ochtend begint grijs, in de loop van de dag regen... en maximaal 4 graden. Dit was het NL West journaal Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht... Op 106.9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 Ik niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet, en toen heb je mij. And mm -hmm. Oh, I mean, all I need is a place to find And there I'll celebrate All I know, there's, there's something to give What kind of life?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 That song